Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid, een club farmaceuten, een grote som geld geeft. Die bewuste praatclub probeert het beleid rondom geneesmiddelen te beïnvloeden. En verslaggever Patricia Bang legt uit hoe het zit. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen vier jaar bijna een ton uitgegeven aan een door farmaceuten opgerichte praatclub. En deze praatclub, die het Apollo-netwerk wordt genoemd, die is ontrokken aan het zicht van de buitenwereld. En uh, ja, hier uh, worden geprobeerd het geneesmiddelenbeleid te beïnvloeden. De huidige staatssecretaris Van Rijn was in 2007 betrokken geweest bij de oprichting van dit netwerk. Wat uh, verder nog heel erg frappant is, is dat er uh, leden van het college ter beoordeling van geneesmiddelen eruit gaan uitmaken. En dat is des te frappant omdat zij onafhankelijk moeten toetsen of nieuwe geneesmiddelen veilig zijn voordat die hier op de Nederlandse markt komen.